Ik denk dat we de mogelijkheid om voor de kerk te zijn. We geven ze natuurlijk dat we kunnen helpen om de kerk te veranderen. En als hij onschuldig is, had hij alle right to om zijn argument voor de judges. Het internationaal strafhof vaardigde in mei een arrestatiebevel uit tegen Saif al-Islam. wegens misdaden tegen de menselijkheid.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 De 36 grootste gemeenten maken zich ernstige zorgen over de plannen voor het passend onderwijs. Dat schrijven ze in een brandbrief aan minister van Bijsterveld. De gemeenten zeggen dat ze niet kunnen zorgen voor bezuinigingen en decentralisatie van de jeugdzorg... als ze niet mogen meebeslissen over het opstellen van zorgplannen. Straks stellen schoolbesturen die plannen op voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Gemeenten hebben daarbij geen mogelijkheid om in te grijpen. En dat kan nodig zijn als gesignaleerd wordt dat de zorg vanuit school niet aansluit op die van de jeugdzorg omdat het systeem niet sluitend is, zullen ouders en kinderen onder meer te maken krijgen met het afschuiven van verantwoordelijkheden, zegt de Haagse wethouder van Engelshoven. Mijn angst is dat er dus uh, kinderen zijn die uh, zorg straks op school nodig hebben en dat er geen school is uh, die voor dat kind een passend aanbod heeft. He, dat, uh, en, en ouders die dan met een kind nergens terecht kunnen, uh, zo'n kind komt thuis te zitten uh, of komt in de jeugdzorg uh, terecht, maar niet op school. Het wetsvoorstel over het passend onderwijs wordt begin volgende maand door de Tweede Kamer behandeld. Het weer dan nog, vooral in het westen en noordwesten bewolkt. In het noorden is het een graad of 14, in het zuiden 17 graden. Morgen veel sluierbewolking, bewolking, rok af de zon, bij een temperatuur van 16 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan meest korte dagelijkse files. Maar wel een paar opvallende. Zoals op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft-Noord en knopend Klein Polderplein. 12 kilometer lang. Dat komt door technisch onderzoek na een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook tijdelijk dicht. Op de A27 Breda richting Gorkum... tussen Geertruidenberg en Nieuwe Dijk staat 4 kilometer file. Dat komt ook door een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. En helemaal in het zuiden van Nederland op de A76, geleen richting Aken... staat tussen Simpelveld en Akencentrum een file van 8 kilometer... door werkzaamheden aan de Duitse A4. Daarom kan verkeer richting Keulen beter via Venlo rijden via de A67... en in Duitsland via de A61.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 Bovenste knoopje los, tijd voor een goed verhaal. Vanavond na de Wereldraad door om half negen bij de WPRO op Nederland 3, Motel de Jong. Ben je toe aan rust? Aan de ontspanning en heilzame werking van de natuur?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 Jan Mo. Een hele goede middag en welkom terug bij Vrijdagmiddag Live... vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Mogen milieucamera's gebruikt worden om boeven te vangen? Een debat zo direct tussen CDA en GroenLinks. En de column van Bert Brussen over, ja, Mauro. Wilt u reageren? Twitter ons, hashtag AvroVML... mail ons, vrijdagmiddag of bekijk ons via Radio1.nl. You're on the spill it, you ja, eh, jongens, voordat we verder spelen, we moeten alle vier even wat aan de bank betalen. Nu hoor, anders valt hij om. Ja, ik heb geen geld hoor. Nee, meneertje Papadopoulos, dat zal wel weer niet. Ja, meneertje Tatsiki, wanbeleid met zijn slechte aden. Oh, moet jij zeggen met je alio-stinkmelbak? Oh, dus oh. Je legt ook alles op je hypotheek. Ja, maar ik heb nog wel muntencirkel. Hij ja, bent zelf een Nou, ja. Gezellig. Jongens, kom op nou even. We zullen er toch uit moeten komen, anders kunnen we niet doorspelen. Ja, luister, wie beheert die nou eigenlijk de bank? Ja, dat is flauw. Iedereen is ermee akkoord gegaan dat de pot van vrij parkeren heel hoog was. Ja, daardoor hebben sommigen geld en anderen niet en is de bank wel langzaam leeggelopen. Dat hebben we allemaal zo gewild. Ja, ik niet hoor. Ja, jij ook, George. Je bent alleen nooit op vrij parkeer gekomen. Dan had je eerder moeten ingrijpen, Angela. Ach man, wat ben je toch ook een onbetrouwbare zak ho, ho, ho. Ik zit hier met allerlei briefjes voor me met aantekeningen erop omdat meneer daar het zo nodig vindt om door te spelen. Jij wil maar lenen, lenen en nog eens lenen. Ja, anders lig ik er wel heel snel uit. Ja, dat is het spel, Silvio. Het is het spel, Ja, nou, Als ik niet op deze manier had kunnen lenen, was ik, het, was ik het twintig er twintig beurten geleden al mee gekapt. Hoor. Ik ga gooien wat u ben aan de beurt, oké? Okay? Ja, maar George, jij hebt ook gewoon een beetje pech gehad al vanaf het begin. Ja, en dom ja. gespeeld. Ach, man, je staat er net zo slecht voor als ik lularmen. Ik ga gooien. Wacht ja. even, was ik niet. Wie is er nou aan de beurt, hè jongens? Ja. Wel even bijhouden wie er aan de beurt is. Dat vind ik zo vervelend. Als we niet meer weten wie er aan de beurt is. Ja. Hoeveel ja, keer uh. is dat nou gebeurd? Kom op, zeg, wie is er aan de beurt? Ja, ik dacht ik. Nee, Nicolaas, jij bent net geweest. Ik, ik heb alles moeten omdraaien omdat ik op jouw klotenhotel kwam, weet je nog? Oh ja, ja. ja dat is ook zo, ja. ja nee, dat, dat is veel. Ja, dat, dat zei ik al. Ja. Zes! Nou, dan vlieg je verdomme overal tussendoor. ja, de fascist heeft weer geluk, hoor. Eerste keer dubbel. Je moet nog een keer gooien, zil. Ja, dat weet ik ook wel. Vijf wil ik gooien. Please, laat me vijf gooien. Vijf! Yes! Godverdomme zeg. Nou, dat gaat lekker, zeg. Hier heb je je kanskaart. Ja, die kan ik zelf ook wel pakken. Nou, lees nou maar voor. Uh, ja, hier. komt u bij de benzinepomp? Tank zonder te betalen. Indien u langs start komt, ram een paar politiewagens. Veroorzaak een ongeluk met dodelijke afloop van een onschuldige. En ga direct naar de gevangenis. U ontvangt geen 20.000 euro. Oh, de bof komt weer. Hier, yeah, doepie, doepie, Daar sta ik dan achter de tralies. Hallo, hallo. Nou, normaal gesproken is dat echt een keurkaartje op de trek. Nou, mij hoor je niet klaar. Ik ben. <laughs> Wat een klote spel. Wat? Ja, komt ze weer op vrij parkeren. Ongelooflijk. Jongen, jongen, hoeveel ligt daar wel niet? Ja, te Even vertellen hoor. Uh, 7,24 miljard. Oké, okay. nou, zullen we stoppen? Nou, stoppen. Jij moet gooien. Hier heb je de dobbelsteen. Ja, hè? die kan ik zelf ook wel pakken. Gooi nou maar. Ja, oké. Okay. Drie. Nou, gelukkig, algemeen fonds. Hier, heb je je kaartje. Blijf toch eens met die poten van, je van mijn kaartjes af. Ik wil gewoon zelf een kaartje pakken. Ja, ja, ja. ja als jij nou met die Franse kaarsvingers van die kaartjes blijft, niemand taf aan tafel heeft die polio, of wel soms? Ja, Nicolaas, iedereen kan zijn eigen Precies. kaartje pakken... en zijn eigen dobbelstenen ook. Oké, goed, oké, okay. ik zal het niet meer doen. Ook, nou, nou hier. ik hoef dat kaartje niet, ik pak er zelf een. Oh. Wil je deze niet? nee. Ach, u bent jarig en ontvangt van elke speler 10.000 euro. Nou, goed dan niet. Nee, hier, deze betaal 50.000 euro voor uw Angolese vluchteling of pak een kanskaart. Nou, dan pak ik een kanskaart hoor. Hé, hey, hé, hey, hey, handjes thuis, jij. Ik doe niks. Ga verder naar de Kalverstraat. Bingo, dat wordt betaald. Ja, ik stop ermee hoor. Ja, lenen bij de bank en lappen met die handel. Houd toch je dikke kop, man. Hé, hé, hé, er is maar één iemand dik en ik noem geen namen: Angela. Je gaat te ver, Sil. Jij hebt een dikke ploch met oh! smeren oplichten. De hele tijd oh, oh, zit je als oh, van die oh, vervelende schuine opmerkingen te maken. Jongens, want je zit me gewoon te beledigen. Hey, ik hey. heb er schoon genoeg van. Hier ja, heb je de jongens. bank en alles, alle losse troep, oh, regel het zelf maar. Kom. Ik heb geen zin meer, ik kap ermee. Nou, dan stop ik ook. Dan heb ik gewonnen. Forza! Henry van Loom, Pieter Bouwman, Bas Hoeflaak en Marian Luif. hoorde u... Debat. Iedere week in vrijdagmiddag live krijgt twee mensen de vloer... om met elkaar te debatteren. Twee katheders zetten we daarvoor klaar. Twee mensen met verstand van zaken daarachter. Vandaag over privacy en boevenvangen. Want als u in Amsterdam rijdt, heeft u ze misschien wel eens zien hangen. De milieucamera's. Die scannen nummerborden van voorbijrijdend verkeer... worden gebruikt om vervuilend vrachtverkeer op te sporen en te beboeten. Maar de burgemeester van de Laan die wil ze ook gaan gebruiken om criminelen te vangen. En Lex van Droogen, raadslid van het CDA hier in Amsterdam... die heeft dat al jaren geleden voorgesteld, dus die vindt het een goed plan. Marieke van Doornik is fractievoorzitter van GroenLinks hier in Amsterdam... en die ziet er helemaal niets in. Even vooraf, mevrouw van Doornik, want er wordt dus al heel lang over gesproken. Gisteren ook weer, begrijp ik. Wanneer wordt er nou definitief een besluit genomen? Dat weten we niet, want gisteren is er weer niet over gesproken. De commissie Algemene Zaken kan, moet altijd over veel debatteren. En ook Occupy en de ruzie tussen Koerden en Turken kwam aan de orde. Dus toen kwam weer uh, dit onderwerp niet aan de, dus nogal even aan de orde. Dus, en we wachten ook, wat dat betreft, nog steeds... op een concreet plan van aanpak van de burgemeester. Ben duurt wel, nee, van de het wel meer gedroven? Nee, het gaat gewoon door. De, ja, maar burgemeester, de burgemeester heeft al aangekondigd dat hij ermee bezig is. En hij, ja. en hij gebruikt het ook. En het is, alleen, het is ook zijn bevoegdheid om het te doen. Het dus elke begon... keer dat het uitgesteld wordt, mist mevrouw Van Doornik de kans om te zeggen ho ho. Kom, we gaan debatteren. Over een stelling, eh, zoals wij die hebben geformuleerd. Milieukamera's moeten ook ingezet worden tegen criminaliteit. U krijgt eerst allebei een halve minuut om ongestort te spreken. Daarna mag u elkaar gerust onderbreken. Meneer Van Drogen, om te beginnen een halve minuut om uit te leggen waarom u voor de stelling je hebt milieucamera's die herkennen kentekens. Die worden nu vergeleken met een kleine lijst van vrachtauto's... die er niet in mogen. Uh, die kun je ook heel goed vergelijken met lijst van auto's... waarvan je zegt, die wil ik tegenhouden omdat ze hele grote boetes hebben... omdat er overlastgevende jongeren in zitten, of wat dan ook. Heel verstandig om die dingen te gebruiken... ook voor kentekenherkenning van andere lijsten. Prima, ja, ze hangen er toch... Lex van Drogen van het CDA. Marike van Doornik, een halve minuut. GroenLinks. Met uw stelling. De milieucamera's moet je ook kunnen gebruiken om boeven te vangen. Daar wil ik wel nog over doorpraten. Maar zoals meneer Van Drogen net al aangaf, waarvoor ze gebruikt worden, is voor het innen van de openstaande boeven, nee. overlastgevende jongeren. Wat we elke ja. keer zien, is er wordt eigenlijk nauwelijks informatie over echte boeven met die, met die camera's uh, verzameld, en al helemaal niet gebruikt. En je ziet dus dat het voor andere dingen gebruikt wordt. En daar zie ik de noodzaak niet voor in. 2000. Max Van Drogen, de tweede halve minuut. 2000 gestolen auto's ruim per jaar in Amsterdam. Kun je ermee opsporen? Dat is op zich al helemaal fantastisch. Dat is, daar moet je het voor gebruiken. Verder moet je het gebruiken voor die 200 uh, overlastgevende jongeren. De top 200, weet u wel, mevrouw Van Doornik... waar we zo voor zijn dat er werk van wordt gemaakt. Daarvoor wordt het gebruikt. En voor die paar boetes, daar gaat het niet om. Maar als het hele hoge boetes zijn... omdat ze zes keer de milieuzone zijn ingegaan... en zes keer niet betaald hebben... Daar lijkt het me ook verstandig voor. Marieke van Doornik, tweede half minuut. Voor de milieuzone, met vieze auto's worden ze sowieso al beboet. Nee, ja. het gaat erom dat het hier een glijdende schaal is. Als je zegt, die camera's gebruiken we echt voor gezochte criminelen... dan heeft u mij aan mijn kant. Maar daar wordt het niet voor gebruikt, het wordt voor hele andere zaken gebruikt. En ook bij die top 600, denk ik, als er iets bekend is... van die 600 overlastgevende of criminele jongeren... is dat we weten waar ze zijn, we weten waar ze wonen, we weten waar ze zitten. Daar hebben we echt geen camera's voor nodig. Goed, dat waren de, de ongestoorde minuten. Meneer ja. Van Drogen, ja, ik begrijp van mevrouw Van Doornink, die zegt, ja, uh, boeven vangen, oké... Okay, maar u wil het ook gaan gebruiken voor, voor mensen die je geen boeven kunt noemen. Nou... Dat is niet de bedoeling. Het moet proportioneel zijn. Zoals dat dan deftig heet. Het moet echt voor grote overtredingen zijn. Zoals? Nou, en dat bijvoorbeeld als er boetes over openstaan... van meer dan een paar duizend euro. Daar praat je dan over. Dat als je een paar keer die milieuzone in met Gade niet betaalt... daar gaat het over. Maar en op dit, moment, op dit moment zegt de burgemeester ook... ik gebruik het alleen maar voor overlastgevende taxichauffeurs, 200 topcriminelen. Daar wil u het op dit moment voor hebben. En het wordt van... goedgekeurd door de Commissie perso bes Bescherming Persoonsgegevens. Die zegt, op de manier waarop het nu is ingericht... prima, dat mag. Mag het gebruiken? De Marike van Dorning GroenLinks. Nou ja, meneer Van Droogen blijft maar zeggen, van als de boetes heel hoog zijn... maar als we de praktijk zien waar de ANPR wordt gebruikt... namelijk op sommige snelwegen en in Rotterdam... is het woord juist voor kleine boetes gebruikt. En ik snap het ook wel, want de politie moet betalen voor dat systeem. Dus die moet op een gegeven moment ook laten zien... we gebruiken het ook effectief. Dus ze gaan op een gegeven moment het laaghangend fruit plukken. En die grote boeven, daar hebben ze helemaal geen tijd meer voor... om die er nog mee te pakken. En nogmaals, meneer Van Drogen die overlastgevende taxichauffeurs... ik weet waar ze overlast geven. Hier, op het Leidseplein, ja. weten we precies wat ze doen. Waarom moeten we ze nou gaan fotograferen op de ringenweg... als we ze hier op het Centraal Station en op het Leidseplein... gewoon direct kunnen pakken? Werkt toch veel beter? Nee, Van Drogen, dat u die overlastgevende taxichauffeurs... weet dat als ze een buitenlander hebben... en van het Leidseplein naar het Centraal Station moeten... dat ze dat liefst over de ring doen... zodat ze flink veel kilometers maken, mevrouw Van Doornen. Maar dat pak kun je Drogen, dame, nu dat, maakt u een, dat, een enorme nee, omweg... Nee, dat ik maak, ik maak helemaal geen omweg, mevrouw Van Doorn. Die taxichauffeur maakt een omweg <laughs> en dat is een van de mogelijkheden. Dat doe ik niet. Maar pak je die en dan met die dit... camera's, die taxichauffeur, die een omweg maakt? Ja, dat kun je dan zien. Je kunt De, de, de, de nummers die er zijn, die en moet dan, je dan, en dan pakken moet... en die moet je dan kort bewaren. En het mag één dag zijn, het mag alleen. Het ja, want je weet niet van tevoren, van tevoren dat hij dat gaat doen. Misschien ging die taxichauffeur op dat moment wel iemand naar doen. Schiphol brengen. En als die keuze met mevrouw van op de. En misschien was hij keurig op zijn plek op de ja, ring. Het overlast geven van die taxi kan je niet zien... door het feit dat hij op de ring rijdt. En dat is precies hetzelfde met die top 600. Nogmaals, als we het nou zouden inzetten. Echt om die criminelen. Er is een moord ja, gepleegd maar... en we weten het kenteken. We zetten die camera's aan. U vindt mij aan uw zijde. Er is een ontvoering. We zetten maar mevrouw, die camera's mevrouw, aan. Daar gaat het net om. En dat is nou precies dat wat er zegt, niet... Dat, zegt, dat zeggen ze... Dat is ze nou precies voor wat de er niet meer... Meneer Van Drogen, ja. Ze doen het alleen voor de grote zaken. Ze moeten binnen 24 uur moeten ze achter de auto aangaan. Anders dan gaan we de nummers worden weg. U bent een fetichist. U wilt wel die camera's ja, hebben voor milieuzone. En, en nummerplaten herkennen. En zodra het niet milieu is, dan mag het opeens meer. Wat een onzin. Nou, Ik ben inderdaad heel erg bang voor functievermenging. En we hebben die dingen opgehangen om, om uh, zwaar vervuilende vrachtwagens tegen te gaan. Ja. Daar mogen ze verdienen. En wat je ziet, ze gaan is... voor een heleboel andere dingen gebruikt worden. Dat zien we ook met de camera's die hier in de stad hangen. Die ja, zijn opgehangen is, om grote te overlast, grote overlast plassen, tegen te gaan. En, ik en ik uiteindelijk wat like filmen ermee, wildplassers en fout auto's. Maar u oogdruks. zegt net, mevrouw Van Doornik, u bent er niet tegen... als er ook worden gebruikt om criminelen te pakken. Dan zeg ik echt voor criminelen pakken. Maar wat je ziet, de top 600, dat zijn criminelen... maar die pak je niet hiermee. Bef, en wat je natuurlijk bevrouw, ziet, en dat we weet de... ik nu al... meneer Van Drogen zegt nu, top 600 en de overlastgevende taxichauffeurs... Ja. en over een half jaar, zegt de VVD, kunnen we ze niet ook hiervoor inzetten? Straks komt er nog iemand met het leuke idee... kunnen we ze niet tegen illegale vreemdelingen uit ja. inzetten... Ja, zodat we ook onze illegale het, jacht gaan dat, doen. Het, het is een glijdende schaal, bij, meneer kom, Van praktisch, Drogen. Even praktisch, we... mevrouw Van Dorning, even een praktische vraag. U zegt, die die Waardige criminelen pak je niet. Gewoon, nu weer actueel natuurlijk, zo'n benzinediefstal... met mensen die auto's rammen, et cetera. Als dat net gebeurd is, kun je toch onmiddellijk zo'n kenteken doorgeven... en zo'n crimineel pakken, dankzij die dat, camera's? Dat lijkt mij, maar het gaat erom, kijk, die camera's hangen er. Dan kan je zeggen, ze hangen er toch. En we stoppen er allerlei lijsten in van mensen... die om wel een of andere reden zoeken. Openstaande boetes, schuld tot en met echte criminelen aan toe. Maar dat gaat gebeuren, toe. zegt meneer Van der en, ja, maar, maar je kan Broe. ook zeggen, we gebruiken ze alleen maar voor hele specifieke zaken. En als en het echt gaat om nou, een hele specifieke zaak... dat is nou zeg precies wat de burgemeester Dan kunnen we de discussie wil. aangaan. Maar okay. dit is niet wat de burgemeester wil. En, burgemeester, en het is zeker niet... De burgemeester wil het alleen in de, de uitzonderlijke Zee, ja. gevallen. En die wil dus nu zodanig inrichten dat ze niet alleen de, de nummerborden van... Vervuilende vrachtauto's erin zitten, maar dat er ook andere nummerborden in kunnen zitten. Daar heeft hij gezegd: dat ga ik doen. Van de ernstige vraag, zegt u. Dat is goed. Niet van de ernstige en gevallen van de overlastgevende taxichauffeurs. En nu bent u bang dat de burgemeester. U vertrouwt de burgemeester. Nee, ik vertrouw u niet. Nee, maar dat u ik niet gaat er niet zegt. over. De burgemeester gaat er over. Maar weet u wat mij nou verbaast? U gaat op een gegeven moment u een u, u, motie en u gaat... u weer, Want u praat al heel lang over dit onderwerp. Absoluut. En u, u verschilt volledig van mening over waar het nou precies over gaat. Nee, helemaal niet. Maar waar bent u langs elkaar nee, heen aan het praten al die jaren? Ja, mevrouw van Doordenken probeert elke keer weer datgene wat de burgemeester wil verdraaien naar haar eigen standpunt toe. Want nee, nee. de burgemeester wil niets anders dan, dan te meneer gebruiken van... om een kenteken te herkennen voor die mensen meneer die hij Droge. zwaar crimineel vindt. Meneer... Daarvan wil hij het. Meer en wil hij van niet. Ik bent bang voor glijdende e e e schaal, Maar dat het is antwoord. weer de burgemeester. Even een antwoord van mevrouw van, van Dornik, Ik GroenLinks. ben zeker bang voor een glijdende schaal, maar meneer Van Drogen, u heeft er destijds om gevraagd om grote criminelen, loverboys, et cetera, ermee op te pakken. U bent helemaal niet bediend door de burgemeester. Hij zegt, ik ga er Overlastgevende en dat is een, een voorbeeld van die glijdende schaal, nee, een nee, voorbeeld nee, nee, van nee, de, de glijdende schaal. Absoluut onzin, mevrouw Van Doornik. Wat ik heb gezegd, ze zijn die dingen hangen er toch. Heeft veel geld gekost. Laten we die dan maar ook nou, voor dan andere kunnen dingen ze gebruiken. En voor de openstaande boetes nee, niet, niet, gebruiken. Nee, nee, nee, nee. We nee, nee, nee mee mee. Meneer Van Drogen wel of niet voor Loverboys? Ja, ook voor Loverboys. Absoluut okay. illegale En dat vindt mevrouw Van Doornik. een voorbeeld van de glijdende schaal. Mag ik tot slot, want dat doe ik altijd aan u beide vragen. Zit er iets, mevrouw Van Doornik, of helemaal niets... in de argumenten van van Drogen? meneer het argument wat meneer Van Drogen zegt... dat je kan het gebruiken voor ernstige criminaliteit... als dat ook werkelijk zou gebeuren, wil ik die discussie wel aan. Vooralsnog zie ik dat absoluut niet gebeuren... en zit er dus te veel licht tussen onze standpunten. Meneer Van Drogen, zit er iets in de argumenten van mevrouw Van Doornik? Dank u wel, mevrouw Van Doornik. Daar gaat het nou juist om. Daarvoor moeten ze ingezet worden. En de glijdende schaal waar u maar steeds bang voor bent... dat is heel ver weg, en daar ben ik niet bang voor... Eberhard van der Laan vertrouw ik hierin. En die doet het hartstikke goed. En hij is nog van een andere partij ook. Lex van Drogen het. van het CDA en Marieke van Doornink van GroenLinks. Beide dank voor dit debat. <applaus> Muziek, ze staan alweer klaar. Ja. O oh God I. I knew a long time ago, in Michigan the snow Heavy Jurre de Haan, Geert de Groot, Diederik Nomden maken die muziek. En uh, drie mensen, althans er waren er misschien meer... maar de eerste drie die wisten waar uh, Jurre vandaan komt... zijn Marianne Timmer, Vincent Moes en Menno van der Kamp. Allemaal vrienden van je, Jurre, of niet? Uh, de namen zeggen nog je iets. niet. Nog, nog, nog niet. Binnenkort wel. Zij wisten dat jij komt uit... Winsum. Klopt. Althans, dat hebben zij gezegd. Echt waar? Ja en Timmer, die ken ik wel. Dat is mijn oude oppas. Is dat de, de het is die oude oppas? De schaatsen? Nee, dat is niet de schaatsen. Oh, oké. Okay. Goed, die hebben in ieder geval de CD gewonnen. Oh, nou, gefeliciteerd. <laughs> nou, ja, ik hoop dat het goed komt als jij er niet niks van af weet. Maar wij begrepen dat ze die gaan krijgen. En uh, zo, ja, dan wensen we daar veel plezier mee. Uh, toch even de naam, Jurre, Orkardai. Ja. Waar komt die vandaan? Dat uh, is Engels. <laughs> oh. Uh. <laughs> Kijk aan. En, uh... Zo leer je nog eens wat. Nou ja, awkward betekent uh, ongemakkelijk. Ik, uh, I is gespeeld als een I, dus is ik. En uh, het gaat niet noodzakelijkerwijs over mij. Maar? Nou, en, en verder wou ik dat dan niet uitleggen... omdat oh. ik dan dacht dat het mijn nee, taak was maar... om iets moois te maken. En meestal als ik dat soort dingen ga uitleggen, waaronder teksten en titels... Gedichten dan, moet je ook niet uitleggen. Dan maak ik het lelijker, dus... Ik word, de vertaling wil ik nog dan wel. Ongemakkelijk ja. ik. daar houden we het op. Ja. Je gaat uh, deze week in januari op het Groningse Festival Noorderslag Eurosonic staan. Dat wordt uh, altijd algemeen geroemd als een soort... Uh, ja, inderdaad letterlijk een soort, soort etalage voor Europa... Hè? als bandje als je daar kunt gaan staan. Uh, bet betekent het dat ook voor jullie? Is dat belangrijk? Um, ja, in principe wel. But, um, uh, Want wil je graag doorbreken in Europa... of denk je dat het dan ook zo zal werken als je daar staat? Nou, ik denk niet in termen van doorbreken, maar het is, Ik probeer gewoon uh, uh, mijn leven zo in te delen dat ik kan leven van, uh, van wat ik maak. En uh, ja, weet je, waar waar is wat, wat daarbij helpt is, en alles is meegenomen. Helpt, uh, uh, ja, precies, is meegenomen. Dus vandaar en ik bedoel, dat is een mooie gelegenheid, aangezien de hele muziekindustrie of Europese muziekindustrie daar komt om uh, drie dagen laveloos te worden is het een mooi moment om die mensen dan laveloos naar je optreden te lokken. Want dat is beter, om laveloos naar jullie muziek te luisteren? Nou, uh, nee, dat niet. Nee, maar ik bedoel oh. meer van, ze zijn het toch al. Ja. Dus hè, de, de, de zintuigen zijn losgemaakt en wie weet komt het wel hard binnen. Ja. Er, zijn, er zijn veel mooie recensies uh, uh, over, over jouw muziek uh, voorbijgekomen. Zagen we althans, Ze prijzen, je volkgeluid, uh, gebruik van heel veel verschillende instrumenten. Ook een klein uh, min, minpuntje over je plaat, namelijk dat hij zo kort is, 33 minuten. 34 minuten. Oh, zo, sorry. Neem me niet dat, kwalijk. Dat is een misverstand. Ja, nou, dan is dat ook weer uit de wereld. Ja, ook Jure, dankjewel. En zo direct gaan we je nog twee keer horen. Ja, jou dan. Ja, hier uw eigenste Bert Brussen weer. Ditmaal vanuit een kartonnen doos, want door de crisis... ben ik al mijn drie appartementen rood. Geen zorgen, mensen. Zo'n kartonnen doos slaapt namelijk nog altijd beter... dan een tentje op het Beursplein. Of het Museumplein. Ik weet nog niet welke minicamping van die twee LPF-kampeerders ik moet kiezen. Over Mauro gesproken? Laten we daar eens over hebben. Daar heeft nog niemand het over gehad, namelijk. Ik wil er niet al te veel over zeggen. Ik ben leers niet. Maar als je een negen bent met een perfect Limburgs accent... dan ben je wat mij betreft een held. Mooier kan het niet. Een neger die Limburg spreekt... is toch een beetje een Japanner op klompen. Je ziet de Mauro, je hoort de zachte G... je proeft de vlaaien, je ruikt de tulpen... op een top Hollands. Zet er een draaiorgel achter... en hij kan zo met Sineke naar het Songfestival. Die laatste heeft trouwens net nieuwe titel laten zetten... las ik in de Telegraaf. Dus dat is een beter exportproduct dan zo'n Limburgs-pratende Mauro. Lijkt me trouwens sowieso een ideaal product. Een Sineke die je uit kunt zetten. Maar goed, waarom heb ik het nu eigenlijk over Sineke? Deze kolom loopt nu al dusdanig uit de hand dat krachtig ingrijpen mogelijk de enige optie is straks. En dat moeten we dus niet willen met z'n allen mensen. We moeten wel een beetje om de toon van de kolom denken. Moment, ik ben even de boel bij elkaar, oude hero. Goed, Mauro dus. Wat mij bevreemdt aan deze hele discussie is dat het na Gumus, Paschiets en zo nog wat meer of minder beroemd geworden schrijnende gevallen van asielzoekers ijdels nog steeds niet is gelukt een beleid te formuleren dat wel gewoon op alle mensen van toepassing is. Heel gek. Je zou haast denken dat rigide technocratisch beleid... dat in studeerkamers wordt uitgedacht zomaar totaal niet goed uitpakt in de praktijk. Ironisch genoeg is het huidige asielbeleid geschreven door Job Cohen... de immers zichtbare sociaaldemocraat die nu even wat minder zichtbaar is... omdat hij zich heeft verstopt onder de trui van Hans Pekman. Daarover gesproken, de Hans Pekman trui gaat dus een verkooptoppen van je welste worden deze winter. Het wordt namelijk een horrorwinter des doods... en dan is het altijd lekker om een volwassen en faalslobberende trui... met de erotische uitstraling van Hedy Dancona te dragen. Dat hebben we immers al afgesproken met z'n allen in het land. Maar goed, waarom heb ik het nu weer over de trui van Hans Spekman? Nu is mijn columntijd alweer volgeluld... terwijl ik nog minstens drie snoeiharde grappen over Mauro met een gouden kalf in zijn handen... die angst in de samenleving injecteerd wilde maken. Of over Frits Barend, die met Ramsi Nasse samen... Nou ja, laat ook maar. Het nieuws nu met Freek de Jongen. Met ja. blussen. Er komt inderdaad nieuws, maar ik geloof dat het dikte haakjes. Radio 1, het NOS-journaal.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 En een Rotterdammer heeft op Schiphol bijna 3.500 euro aan boetes moeten afrekenen... voordat hij met het vliegtuig naar zijn vakantiebestemming mocht. Bij een controle van de Marechaussee liep de man van 35 tegen een lamp. 27 boetes waren vooral voor verkeersovertredingen... die hij de afgelopen jaren heeft gemaakt. En dat waren de hoofdpunten. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A10 ring Amsterdam de Nieuwe meerrichting richting Koenplein... staat tussen afrit Haarlem en de Koentunnel 4 kilometerfielen. Dat komt door een kapotte auto, die houdt daar de rechte rijstrook dicht. Dan was er een ongeluk gebeurd op de A13, Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt ippenburg en Afrit-Berkel en Roderijs... staat nu nog 9 kilometer file. De weg is wel weer vrijgekomen. En op de A76, geleen richting Aken nog steeds een file... tussen Simpelveld en Akencentrum. 8 kilometer door werkzaamheden in Duitsland. Wilt u naar Keulen, kunt u beter omrijden via Venlo of Roermond. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live, Jan Mon. Welkom terug. Hier bij vrijdagmiddag live vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Maanstenen gaan we het over hebben, want die worden gestolen en te koop aangeboden. En Bart Grob van het Museum Boerhaven, die heeft er twee. Grits Barend komt langs, die spreekt over sportieve hoogte- en dieptepunten van de afgelopen week. En u kunt daar weer op reageren door ons te twitteren, hashtag AfroVML te mailen, vrijdagmiddag live at En u kunt ons ook gerust bekijken, radio1.nl. Dames en heren, de wet tegen het ritueel slachten van dieren... moet nog door de Eerste Kamer, maar dat is nog geen gelopen koers. Bij ons in de studio Henk en Joke Schaap. Meneer en mevrouw Schaap, wat vindt u ervan? Ja, het zijn natuurlijk spannende tijden voor ons. Ja, of we straks dat mes krijgen of die pin met verdoving, hè? Bleh. Maar maakt u dat echt zoveel uit? Dood is dood. Ja, dat is ook wel waar. En als je tijd is, dan moet je natuurlijk toch gaan. Ja, het zijn toch middeleeuwse praktijken, hè? Dat over de hoofdslachten. slachten, is het. Ja, maar het is wel traditie, het slachten onder rabbinaal toezicht. Ja, traditie reed. en die rabbis die moeten helemaal ophouden. Die gaan dan meteen een tweede wereldoorlog erbij halen, dat vinden wij schapen helemaal weerzinwekkend. Maar het wordt al jaren zo gedaan. Ja, maar het was uh, ook traditie om vrouwen slecht te behandelen, maar die zijn nu toch ook geëmancipeerd, dus waarom dieren dan niet? Ja, dat is waar wat Joke zegt, maar een mens, dat is wel heel wat anders dan een dier, wij viegen. Uh. Wat heeft u daar overigens voor blauw stempelkussen op uw buik? Gegeven? Oh ja, dat, dat is een dekblok. Bleh. En u, mevrouw Schaap, u heeft een blauwe vlek op uw rug. Ja, het is paartijd, hè? Bleh. Ja, lekker. Bleh. Maar het schaap is niet de enige die hieronder leidt. Nee, er wil eerst ook nog twee geiten hier mee naartoe... maar die gasten, die stinken zo, dat wil je niet hebben in zo'n dure studio. Die lucht, die blijft weken hangen in je vloerbedekking. Bleh. En de VVD, die vindt het niks, dat verbod. Ja, daar heeft onze neef Siebe Schaap wat over gezegd. Iets van, uh, de rechtsstaat niet met emoties bevechten. Nou, dat valt ons wel ontzettend tegen van neefsie. Ach, hij zal door zijn positie bij de VVD wel gespaard worden van de slagbank. Dus dan kan hij dat makkelijk zeggen. Bè. Volkspartij voor eh. Vrijheid en Dierenmishandeling. Eh. Maar het eh. gaat toch om het geloof van mensen. De Bijbel, de Koran, eh. dat moet je toch respecteren. Waarom? Laten we de verdoving bij operaties voor joden en moslims dan ook afschaffen. Eh. Want dat, dat bestond in Bijbels en Koranische tijden ook nog niet. Moet je ze dan horen? Nee. Oh, nou, nou, meneer Schaap, eh. dat gaat wel ver. Nou, dat vind ik ook wel een beetje, Henk. Ja, ja ik denk wel eens... het schijnt dat het heel mooi is als je doodgaat. Dan trekt je leven als een film voorbij. Dus dan kan je misschien beter niet verdoofd zijn. Anders mis je dat misschien. Oh, jezus, Mina. Nee, daar win je de oorlog mee. Wat een stom schaap. Bleh. Nou, ik hoop Bleh. dat de wet dan toch doorkomt. En ik wens jullie nog een fijne dag. Nou, dat zal wel lukken, hoor. Joke, kom eens hier. Bleh. Nee, niet hier, hey, hey. ga weg, zeg. De studio uit. Hey. Niet hier. Hey, van Loon, Pieter Bouwman, Bas Hoeflaak en Marian u. Aanschuiven Frits Barend. Want we gaan het weer over de hoogte en dieptepunten in de sport hebben. En we beginnen meteen even met een, uh, met een geheugenvraag, Frits. Ja. Waar was jij op 21 juli 1969, s'nachts om twee uur? 21 juli 1969, s'nachts om twee uur. S'nachts is een clue. Ja. Er werd iets uitgezonden. Op tv... Maanlanding? Ja! Yeah. Goed van je. Ja. Nou, Apollo 11. Ja, daar kun je hem op voor wakker maken. Ja, natuurlijk. 2 uur 56 zet Neil Armstrong namelijk voet op de maan. Je weet wel van een grote stap, een kleine stap voor ja, uh, de, ja. de man en een grote stap voor de mensen. En dat mens. springen vonden we toen zo leuk. Ja, want ook aan tafel zit hier Bart Grop, conservator van Museum Boerenhaven. Welkom. Goedemiddag. Uh, met u ga ik het namelijk hebben over uh, verdwenen maanstenen en verdwenen maanreliquieën. Want die verschillende uh, Apollo-bemanningen, zo begrijpen wij, die hebben nogal wat uh, maanstenen meegenomen. Ik geloof, ik geloof totaal zoiets van 400 kilo, hè? Ja, dat klopt. Naar de ja. Aarde. En wat blijkt, een groot aantal van die stenen is zoek. Ja, de, de, en de NASA zit er ook uh, achteraan. Bovenop. <lacht> Bovenop, ja. <lacht> Waar zijn ja. ze gebleven? Uh, nou, wij hebben er twee in het, uh, in het museum, Museum Boerhaven. Hoe en, en, komt u daar uh, aan? Wij hebben ze in de jaren zeventig gekregen van koningin Juliana. Kijk aan. Want die maanstenen... kwam, kwam zij eraan. Ja, dat is, was een, dat is een mooie vraag. Uh, wij waren er ook uh, Bernard? En, en, enigszins verbaasd over. Okay. Nou, die Bernhard, ik komen er dadelijk nog even op terug. Oh. Um, uh, Juliana was het staatshoofd uh, in, de, in de jaren 70. En president Nixon die heeft besloten om na aanleiding van die eerste maanlanding... Um, een uh, grote steen te, onder te verdelen in 250 hele kleine partjes. En die 250 kleine padjes zijn voor een deel naar alle Amerikaanse staten gegaan. Maar ook naar alle landen van de uh, UN. En ieder staatshoofd kreeg zo'n presentje van... Een relatiegeschenkje. Een soort relatiegeschenk, ja. En het was een briljante uh, PR-campagne eigenlijk. Ja, en zo kwam Juliana er dus aan, begrijp je? Ja, het is aangeboden aan, het, uh, aan, aan de staatshoofden. Uh, Juliana was op dat moment staatshoofd, zoals ik al zei. Um, en het interessante is dat er um, een connectie bestaat... tussen Juliana en Museum Boerhaven. Een studievriendin van haar, Maria Rosenboom, um, die was werkzaam in uh, Museum Boerhaven. Uh, al ver voor die, uh, die maanlanding overigens. En zij kwamen geregeld bij elkaar uh, over de vloer. Zo dus komt u Boerhaven. aan die stenen. En het is een heel en kostbaar geschenk. Het is een ontzettend kostbaar geschenk. Wat zijn die stenen ja. waard? Uh, de maanstenen zoals wij die hebben... die zijn uh, een paar jaar geleden... is de Hondurese maansteen is, uh, uh, uh, aan, aan de man proberen uh, uh, gebracht. O, op de Zwarte Markt Op de Zwarte aangeboden. Markt, ja. Want je mag ze niet verhandelen in uh, in de VS, voor 5 miljoen dollar. Eén maansteen? Eén, ja, Dan heb je het nog niet eens over een steen... dan heb je het over een klein beetje gruis eigenlijk. Dus u heeft voor minstens 10 miljoen in huis? Uh, Zo'n beetje wel, ja. Is dat uw ja. kostbaarste bezit ook meteen? Ja, dat, uh, dat, dat, de schrik uh, sloeg ons een beetje om het hart... toen wij uh, in het kader van het 40-jarig jubileum in 2009... die maanstenen tentoonstelden. En uh, ja, dat geval tegenkwamen. En ja, het was met stip uh, meteen ons meest kostbare voorwerp. Te verzekeren? Nee, dat is niet te verzekeren. Niet? Nee. Maar hoe, hoe weet u eigenlijk... dat? Nou, het is dat, wel te verzekeren, maar dat kost waarschijnlijk te veel. Kost, kost, ja. Ja, het is, maar zijn ze echt? <coughs> ze zijn echt. Want hoe weten we um, dat? Nou, we hebben daar correspondentie um, over. Um, en het aardige is dat, dat ook het Rijksmuseum... Het is onlangs um, uh, in het nieuws geweest met die maansteen van Willem Drees... die aangeboden zou zijn. Uh, die zag er heel ja, anders uit. Ja, dat moet ik even uitleggen. Want, want uh, eerder uh, dan Juliana had Drees ook een maansteen gekregen... via de Amerikaanse ambassadeur. Ja. Ja. En die bleek ja. fake. Ja, dat uh, was uh, versteend hout, bleek dat te zijn. Dat is nogal gênant als dat een officieel diplomatiek ja. geschenk ja. is. Maar het grote verschil is, die, die maansteen is aangeboden door de ambassadeur. Want uh, in 1969 zijn ook de astronauten hier in Amsterdam geweest. Ze hebben een prachtige rondvaart door de, door de grachten gemaakt. Zijn uiteindelijk in de Rai ontvangen. En daar is die maansteen aangeboden. En daar zat een plaquette bij um, waarop dat de naam van de, uh, de ambassadeur vermeld uh, staat. En dat, dat, is niet, uh, dat zijn niet de maanstenen die aangeboden zijn uh, vanuit de NASA. Um, de maanstenen die door de NASA uh, in opdracht van president Nixon zijn, uh, zijn aangeboden, zijn allemaal hetzelfde. Dus 150. Ja, het zouden natuurlijk via, via andere en ook echte kunnen zijn, maar het staat vast dat die niet echt was. Nee, want die, die maansteen dat is, die is onderzocht. Daar is uh, materiaalonderzoek naar uh, gedaan, zoals je dat zou kunnen noemen. Ja. En, die, um, en, en dat is versteend hout. Want, want er je ziet geen elementen. Je ziet geen verschil met een steen uh, van, van de aarde of. Uh... Die van de maan dus komt er wel. echt gewoon oplichting. Het is echt gewoon oplichting geweest, ja. En dat, is, dat, blijft, dat blijft een heel mooi mysterie. Uh, want we weten eigenlijk... Ja, we komen er niet achter waarom dat die ambassadeur dat nou precies gedaan heeft. Um, Ik, kijk, het, de, de, kunnen we hem nog vragen? Of, uh... We kunnen het hem nog vragen. Hij, hij leeft nog. Het, hij leeft nog. Ja. Kijk aan. Ja. Ja, He? Maar, maar het, maar het, of heeft Bernard er wat maar, dus even Ik kom nog terug op Bernhard. Maar. Ja, die, die maansteen die is dus aangeboden aan, uh, uh, aan Drees. Die was toen minister van staat. En er zijn foto's van dat um, Bernhard samen met een, uh, een van, de, van de astronauten... Uh, over die maansteen gebogen, die maansteen aan het bekijken zijn. Ah, kijk. Het is verwisseld. Ja, Ik maar, zeg het niet. maar het is een... Uh, die, ma die maansteen, uh, die, uh, de dreesteen, laten we hem zo noemen... die, uh, die is ontzettend, uh, ontzettend groot. Uh, de echte maanstenen die zijn op een uh, houten plaquette van, van 13 bij 13 centimeter... U heeft hier een plaatje voor Ja, ik voor heb hier een, hier een plaatje. Ja, dat is voor Radio leuk. U ziet zal het, luisteraar. Ja, ja, ja, beschrijf ik, ik het ik maar. U kunt, kunt, kunt het zien. Nee, um, die, die, het zijn, gaat eigenlijk om, uh, om splinters. Deze, deze wiebertjes, als het ware, die zijn. Dat, zijn dat is het maangruis. Dat is ingegoten in een stukje plastic. Klein wit schaaltje met daarin vier wiebertjes. En dat zijn maar een stenen. Op een plankje gemonteerd met een vlaggetje van de Nederlandse staat. Nederlandse vlag. Met haar uh, onder een prachtig uh, plaquette dat uh, de maansteen wordt aangeboden door president Nixon aan het Nederlands volk. Dus wij zijn. Daar, met z'n allen zijn we daar gewoon eigenaar van. Ja, die foto is trouwens ook op onze site te zien voor mensen die nieuwsgierig uh, geworden zijn. Ja. Uh, maar goed, blijkbaar door die relatiegeschenken. Dus zijn al die stenen in een circuit terechtgekomen waar ze Fentanasië althans helemaal niet horen. Nee, precies. Dat die is, uh, die, die dat is, is nu op jacht naar al die maanstenen ja, die er ja, komen. Uh, het merendeel van die maanstenen is zoek. Uh, sommige maanstenen zijn aangeboden aan dictators en die hebben ze... Um, verhandeld voor uh, oorlogstuig bijvoorbeeld. Um, Bij, uh, wij zijn een van de weinige landen die ze gewoon netjes bewaard hebben. Achter ja, we hebben ze netjes achter, achter slot en grendel opgeborgen. Ja, ja. Dat klopt. Maar goed, die Amerikanen zeggen het mag niet... maar in hoeverre zijn die stenen eigenlijk van de Amerikanen? Want die hebben ze ook maar gepikt van de maan. Of ja, niet? dat is een goede vraag. Is de maan wel van Amerika? Ja. Zou, je kunnen, zou je kunnen vragen? Uh, ja, af kunnen vragen. Het, um, um, ik, ik ben geen jurist. Uh, ik, ik zou zelf Maak zeggen... ik een verrassing wel... nee. voor je? Nee. <laughs> ja, nee dat, dat, dat, ze zijn dat niet denk van de Amerikanen, ja. denk ik. De maan is niet van Amerika. <laughs> nee. Nee, nee, nog nee, niet, maar toch? De, uh, maar ik vind, ik vind het curieus dat de, de Amerikanen uh, deze stenen zich eigenlijk toe-eigenen. Want ze hebben ze als geschenk weggegeven aan staatshoofden. De gegeven, blijft gegeven. gegeven. De, blijf gegeven. Ja. Ja. Overigens is het, is het ja, zo dat... Voor, dat je de persen hebt dat ze dan verhandeld worden op een soort zwarte markt... en dan bij dictators terechtkomen die dan... Ja, weer geld me even die, om wapens van te ja. komen. Ja. Ja. ja, en je moet, moet het vooral in het zicht zien, want ja. zo zijn ze ook um, rondgestuurd... Uh, het was onderdeel van die prachtige uh, PR-campagne, die ook heel mooi, uh, waar heel mooi die, uh, dat Apollo-programma mee, uh, mee verpakt is. Hè? Het was juist uh, allemaal bedoeld van uh, deze vooruitgang en techniek moet uh, vrede en welvaart in ja, de wereld brengen. Ja, absoluut, ja, En, en, en... Niet, niet voor dictators om geld te, aan te verdienen en wapens voor nee, te komen. Nee, zeker, niet, zeker ja. niet. En daarom is het ook, ook eigenlijk, eigenlijk als je daarover na gaat denken, ontzettend uh, curieus dat, dat uh, uh, tijdens de Koude Oorlog. De, de Russen die waren ook op weg uh, naar, die, uh, naar die maan in die space race. Die lagen mijlen ver voor op de Amerikanen. Maar uiteindelijk flikken die Amerikanen het wel. Het is toch eerder, ja. En die sturen dan... Ja, dat moet een soort klap in het gezicht geweest zijn. Als <laughs> als, die zo aankomt. Mansteen, ja, als die maansteen <laughs> ja. aankomt in Moskou. Ik begrijp wel dat die Russen hem meteen verkocht hebben. Ja. toch? In Rusland hebben ze hem nog. Ja. Ja. Maar lukt het een beetje om ze op te sporen? Um, er, Heb, zijn, er zijn... Er... Kroesnef. Khrushchev of Brezhnev ook een gegeven. Ja. Ik weet niet wie. Ja. Dus ja, uh, al de. En hebben die hem lidstaten? nog wel? Of is, die, is ja, hij daar ook zo? Uh, ja, in, in, in Moskou hebben ze hem nog. Oh, nog wel. Ja. Toch ja. wel. Ja. ja, want als hij zoveel waard is. Dus ik begrijp even tussendoor. Uw museum zit ook een beetje in geld nodig, toch? Ja, we hebben ook serieus gekeken of hem zouden mogen verkopen. En? Uh, nee, dat mag niet. Want uh, dit is Rijkscollectie. Uh, en ja, dat zou ik uh, ook niet moeten willen. Nee, dat is een tweede. Nee, Frits? Maar, maar nee, vind ik dat je dat niet vind moet willen. Vind het bijzonder, zo'n steentje, om te ja, zien? Ja, ik vind dat is dan een iets wat in een museum hoort... wat voor iedereen zichtbaar moet zijn. Dat moet een museum niet willen verkopen. Ja, ja nou ja, ik dat, zie hier alleen het plaatje. U mocht hem ook niet meenemen, hè? Dan hadden we gevraagd. Nee, nee, het leek me geen goed, uh, goed idee om uh, zo'n maansteen... in mijn rugzakje over het Rembrandtsplein ja. te laten. Maar kijk, als u nou hier een kiezeltje ja. had gepakt... en mij had verteld dat het de maansteen was... had ik het ook geloofd, hoor. Ja, ja, jij, jij wel. <lacht> jij niet, Frits. Nee, jij bent ook zo kritisch ah. als journalist, ja. Nee, maar ik bedoel, Mike. Hmm. Nee, maar het, uh, het is... Wij, wij hebben het uh, uh, ook geroepen met, met het oog op... Ja, een museum Boerenhaven wordt, wordt bedreigd. Uh, als wij uh, voor het eind van het jaar geen zeven ton uh, extra geld binnenhalen... Dan, iets, dan heeft u een probleem. Iets, ja, iets ja. wat we niet nodig hebben, overigens. Uh, dan dan uh, sluiten wij in 2013. Ja, ja. En dan en zijn niet, dit soort stenen helemaal nee, niet meer. te zien, nee, nee. Nee, dat is, dat, dat is dan weer minder. Maar u mag hem helaas niet uh, verkopen. Heeft NASA bij u wel gecheckt of ze er nog liggen en of ze echt zijn? Ja, we hebben oh, via, langs via geweest. De, via de ESA zijn er dus oh. contacten uh, gelegd met, uh, met de NASA. En uh, sinds 2009 staan wij dus ook geregistreerd op de in de lijst. het officiële dus nazenlijstje. komende week allemaal naar Museum Boerra. Want daar, ja, kunnen daar kunnen we ze zien nu, op dit moment? Wij, uh, ze staan op dit moment staan ze nog uh, op, het, uh, op het depot. En uh, wij zijn bezig om uh, het hele museum opnieuw in te richten. En daar krijgen ze gegarandeerd een plaatsje. Maar dan zouden ze wel ervoor zorgen dat ze vanavond of morgen... wel tentoog ja, staan? We ja, want anders verspreken. zitten we hier natuurlijk voor... Ja. Jan Mom te praten. Ja, nee, dat, <laughs> ja. Ja. Ja. Goed. Ja, dat zitten dat we doen. toch wel. Maar... We gaan het zien. Dan conservator Bart Grob. En dan blijf er even zitten, want zo direct gaan we doorpraten met Chris Baren. Over de sportieve hoogte- en dieptepunten nadat we weer geluisterd hebben naar Orkodai. Ik signed up for the wrong cow. Are no horses here to ride There are no Indians left for us to shoot And you gave me a bouquet of question marks told me to keep them in a vase Make sure you water them enough Then I we saw you with. Me. ook met de unknown character sport met Fritz De sportkenner en hoofdredacteur van het Blad Helden en ook nog aan tafel Bart Grob, conservator van Museum Museum Boerhaven. ook een sportliefhebber trouwens. Ja, zeker. Van vooral Wat voor uh, voetbal. Voetbal? Ja. Als schaatsen actief, in de winter natuurlijk. Zelf voetballend? Nee, nee dat, dat niet. Nee. Een consumptieve liefhebber. Ja, zeker. We gaan het ongetwijfeld over voetbal hebben, maar laten we het niet meteen over Kruiven hebben? Niet meteen over Kruiven. Nee, eerst maar even uh, bijvoorbeeld. Uh, want als we over de dieptepunten beginnen, ja. als we het over die autocorreuze. Die, die, die motorcureur. Motorcureur. Ja, die heb die ik ongelukkig al als nummer één staan op Kijk mijn dieptepunten. Uh, dat is die Marco Cimoncelli die afgelopen zondag uh, na die botsing met Colin Edwards en Valentino Rosso uh, overleed. En dan vind ik te tragiek in de sport, en dat tragiek is dan altijd weer... dat hij was bekend, maar niet wereldberoemd. En die dood heeft hem wereldberoemd gemaakt. Iedereen kent hem nu. Het is zo'n tragiek dat je dus dood moet gaan om wereldberoemd te worden. Het journaal opende, elk journaal met hem. Ik was in Spanje even een paar dagen... de Motor Grand Prix, Motor GP is in Spanje heel populair. De voorpagina's, niet Real Madrid, Barcelona. Allemaal met Marco Cimoncelli. Maar er is één ding wat mij als journalist intrigeert... los van allerlei andere zaken, dat zijn helm is afgeschoten. ja. En uh, dat zie je met skiën en met wielrennen tegenwoordig. Alle snelheidssporten dragen een helm. En een helm mag niet afschieten. Dan moet er iemand een fout gemaakt hebben. Nou las ik dat hij in twee is gebarsten door de val. Dan is die helm niet goed geweest. Want ja. dan, dan moet hij op zijn. Het was wel een gruwelijke crash, hè? Ja, maar goed, daarvoor heb je een helm op. Ja. En ik zou dus graag willen dat, als mijn journalistieke hart zegt... zoek dat uit in godsnaam. Heb je die, die beelden gezien, Bart, of niet? Ja, ja dat is schrikkelijk. Ja, ja. Vreemd, maar ook ja. die helm die je zag rollen. Ja. En dan zag ik vanochtend, las ik een column van uh, Renate Verhoofdstad. Gisteren is de begrafenis geweest, er waren tienduizenden mensen. Uh, die Italianen doen dat fantastisch. En uh, toen werd er een lied gezongen van... Uh, Fasco Rossi, dat is een echte rockster. Ik heb ook foto's van die uh, Marco Cimoncelli bekeken. En ik had hetzelfde haar vroeger. Hij heeft een gigantische bosrood haar. Oh ja? Had ik ook vroeger. Je voelt en... je enigszins verwant. Nou ja, ik He? kreeg ineens een ontzettend verwantschap met die jongen. Dus ja. ik ben dat lied Tiamo Solonoi, Just Us. En dat werd door tienduizenden mensen buiten meegezongen. Ik geloof dat we een heel klein stukje hebben staan. Ja, we hebben een stukje hebben van YouTube. Ja, de kwaliteit is natuurlijk niet top, nee, maar je hoort nee, maar de die, Je hoort die ouderwetse Italiaanse rok wat ontzettend aan maar goed, dat was ja, het dieptepunt van de week. Dat, buiten, Mooie buiten, ceremonie, buiten indrukwekkend. Discussie. Goed. Ja, nee, die dood was die, echt ja. verschrikkelijk. En dat je daardoor wereldberoemd wordt. Kruif. Nou, uh, op twee heb ik dan uh, dat die bekernederlaag van Excelsior... Oh. tegen GVV WV, Fijn 3 het Vries van Go Ahead. En dan ja. zeggen mensen al gauw, ja, dat is typisch Nederlands... dat je in de beker er snel uit vliegt. Nou, uh, dat gebeurt in alle landen. Ik weet nog Real Madrid... Twee jaar geleden met Van der Vaart en Van Nistrooy verloren van een derde klasser. Ja. Uh, jij, jij denkt niet dat ons uh, topvoetbal in een crisis zit? Nee, nee, juist niet. kom ik straks op troost. Oh, okay. Ik ben Anderlecht verloren van Ruppel Boom met Stijn Streuvels in de spits. Uh, maar, uh, op Toch even Bart, was jij teleurgesteld of verrast dat Feyenoord verloor? Ik, ik ben niet zo voor Feyenoord, oh, zeg ik <laughs> eerlijk. Ja, okay. Dus alleen uh, verrast en niet teleurgesteld. <laughs> ja. Maar uh, op, uh, dan, in dit geval dan op drie, maar op één. Als laatste noem ik dan uh, vanochtend Algemeen Dagblad. En ik denk dat jij daar als journalist nachtmerries van hebt. Van Basten via Balletvriend in beeld bij Ajax Grote Kop. Van hun balletvriend? Chef, balletvriend, ja, ja, Chris van Nijnatten. Begin september meldde zich Rudy van Danzig bij Steven ten Haven, de voorzitter van de RVC van Ajax. Van Dantzig, choreograaf van balletdanser... Ja. maakte ooit een dansfilm waarin de voetballer Van Basten figureerde. Dan daar heb ik die film zelf medegemaakt. gemaakt. Nummer ja, Nee, Clint Farah en Mark van Basten oh. over hun bewegingen. En Van Danzig en Kruif waren dan ja. de choreografen. Van Danzig en Van Basten wonen bij elkaar om de hoek. En zo kennen ze elkaar. Van Danzig ook lid van de ledenraad van Ajax. Oh ja. Nou, dan wordt het echt pijnlijk, want het is niet Rudy Van Danzig. Dat is Reinier Van Danzig. Je is sprake van een persoonsverwisseling. Nou, een hele pijnlijke voor ja. persoonsverwisseling. Reinier Van Danzig is een fysiotherapeut. Die behandelt ja. ook Van Basten, behandelt Kruijf. Kent, kent ze alle twee. En die heeft inderdaad daar een beetje in bemiddeld. Uh, het gaat ook helemaal niet zo goed met Rudy Van Danzig. Dat is nog een tragisch bijgeval, maar... Het heeft dus niet met de balletvriend te maken. Die balletvriend wordt ook nog helemaal uitgewerkt. Een journalistieke blunder, Maar goed, goed maar zacht uh, uit te drukken. Dus om even los, maar goed. Je want we tot... waren bij de dieptepunten en je ja. wilde misschien al naar de hoogtepunten. We ja. hebben het nog helemaal niet over Kruif gehad. Nee, nee, we gaan het dus niet over Kruif hebben, want Kruif oh. heeft ermee te maken. Kruif uh, zou dan de benoeming van Van Basten geblokkeerd hebben. Ja. Die brief die uitgelegd is via de NOS. En dat zei ik al net. Uh, de ruzie tussen Kruif en de restleden van de Raad van Bestuur... is ook een ruzie in de journalistiek. Tussen de Telegraaf enerzijds en het Algemeen Dagblad anderzijds. Als ik even me tot de dagbladen mag beperken. Ja. En het Algemeen Dagblad heeft zich dus in de jacht op Primeur... zich hier behoorlijk op vergalopeerd gisteren. Uh, nou uh, zegt dus uh, de, de partij tegen Kruijf... dat Kruijf die benoemingscommissie wilde. Waardoor Van Bassen is afgehaakt. Die benoemingscommissie ja. daar zouden onder andere... Marco Jaap de Groot de, de, de, de, de, de, de Oude directeur. Ja, Jaap de Groot. Van Basten ontkent overigens dat Kruif de gende Jaap de Groot de genoemd heeft. Oh. De andere vier leden van die uh, raad van commissarissen zeggen: wij bedenken die zelf toch niet die naam Jaap de Groot. Die fantaseren wij niet. Maar het Kruifkamp ontkent dat. Houdt makkelijk, hè, Frits? Ja, het is ook, maar het is ingewikkeld. Oh, het is niet okay. makkelijk, helaas. Nou, ja. uh, maar dan zegt het Kruifkamp weer: waarom waren we tegen de van Marco Van Basten? Hij wilde Dennis Heijn als mededirecteur hebben. En ze dus we waren wel tegen. Raad van commissarissen van uh, Ajax, was al akkoord met Dennis Heijn... En Dennis Heijn zit weer met Marco van Basten. Ja, Voor mij en al veel te ook, ingewikkeld. In een, in een crossover ja. sports-loyalty. even, wat ik niet snap. Kruijven ja. roept al jaren, er moet een, een, een voetballer eigenlijk directeur worden. Een ja. man met voetbalverstand. Ja. Dan komt Marco van Basten en is het weer niet goed. Ja, maar ik probeerde het net uit te leggen. Waarom? waarom je je wil meen... zwaar, hij wilde zijn vriendjes meenemen. Nee, nee. hij heeft dus uh, gezegd, ik wil er nog even over nadenken. Wil Marco afstand doen van dat belang in dat crossover sports-loyalty. one loyalty, Waar maar hij met die overeen ja. en uh, die Dennis Heijn in zit. Volgens de raad van commissarissen wilde die dat. Maar goed, dat zou dan volgens Kruif ja. een belemmering zijn geweest. Het is allemaal heel ingewikkeld. Nee. De een zegt A, de ander zegt B. En als Snap de jij een B, B zegt, wat? zegt de ander weer A. Ja, ik vraag me vooral af wat, wat, wat de leden van Ajax uh, ervan vinden. Hebben die daar ook nog een stem Nou, in? de ledenraad gaat daarover, maar die ja. hebben bijna niets te zeggen. En er is nu een onderzoekscommissie uh, bij Ajax. Die doet onderzoek. En dat is dan weer het leuke. Gisteren was Kruif in Amsterdam. Is naar de toekomst gegaan. Uh, daar waren alle trainers waren daar aanwezig. Frank de Boer, Henny Spijkman, assistent met de eerste elter... Dennis Bergkamp, Wim Jong, Dien Goree... Orlando Trusvo, Brian Roor, Michel Kreek. We staan allemaal achter hem. Johan heeft die jongens bij elkaar geroepen. Dat moet een geweldige bijeenkomst zijn geweest. Ja. En toen kwam die onderzoekscommissie, toen zei kruif, dat is weer typisch, kom maar gewoon maar bij zitten. Even, en vraag even me tot, me tot slot, je want willen. je hebt nog weinig tijd voor je hoogtepunten. Ja. Uh, Jaap de Groot zei gisteren, kruif gaat niet weg, dus de raad voor commissarissen moet weg. Nou ja, er zijn dus vier opties. Of ze gaan allemaal weg, of alleen die vierledige weg. Of kruif gaat Wat weg. Wat denk jij? Kruif gaat niet weg, en hmm. ik zie die andere vier ook niet zo snel weg. Nou, uh, ik hoop dat ze op het veld in ieder geval er niet door beïnvloed worden. Uh, hoogtepunten. Hoogtepunt Goal. is de terugkeer van Feyenoord aan de top bij het Nederlands voetbal. Afgelopen zondag 1-1 in de arena. Ik geloof dat het 10 jaar geleden zat ik voor het laatst een uh, Feyenoord heb gezien wat Ajax aankon in de arena, zelfs sterker was. Dat is waar, het Gop. Ja, en dat, dat, en dat, dat is gewoon heel goed voor het Nederlands voetbal... dat we een stuk of zes, zeven clubs hebben... Die, met elkaar kunnen, die van elkaar kunnen winnen of van ja, elkaar kunnen verliezen. Jij vindt het goed, Frits, Toch even Bart. Vind jij dat ook goed dat het, het leuk is dat het gelijkwaardiger wordt? Of denk je van, het gaat eigenlijk niet goed met de topvoetbal in Nederland? Nou, zo dus, ook er meer concurrentie komt... En die, en die clubs elkaar een beetje oppeppen... Dat vind je goed? Dat, dat vind ik alleen maar goed. Het maakt in de competitie beter... en, en uh, het Nederlands voetbal in Europa zijn, uh, De competitie beter. wordt daar nog veel leuker... want je hebt in ja. Spanje, Real Madrid en Barcelona... die zijn zo verschrikkelijk veel sterker dan de rest... Van, dat die competitie niet meer leuk is. Dus die ploegen zijn wel heel sterk... Maar de competitie is niet ja. leuk. Nog twee hebben dus die, hoogtepunten? Uh, de de boksers, de vrouwelijke boksers, Marichelle de Jong en Noeska Fontijn. Die goud en zilver wonnen bij het EK boksen. Eén van die twee moet naar de Olympische Spelen. En ik hoop dat de Boksbond een echte eerlijke keuze, uh, keuze maakt tussen die twee. En het dat is hoogtepunt? hoogtepunten. Uh, ik heb volgens mij de hoogtepunten gehad. Ah, nou dan zijn we er mooi voor de tijd toe. Frits, dankjewel. En Bart Grob ook. Veel succes met de expositie van de Maanstenen. Frits hoorde u? en Bart Grob. Zo direct meer in Vrijdagmiddag Live.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 ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 25% korting op alle OptiMax kindermultivitamines zonder kunstmatige toevoegingen.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 Winnaar van de Libris Geschiedenisprijs 2011. Gesponsord door Libris Boekhandels. Beleef bijzondere momenten tijdens een sneeuwschoenwandeling in Bregenzerwald en Vooralberg. Kijk op Austriaan.info Oostenrijk. Je doel bereikt. Jaap Scholtens, kameraad Baron. Winnaar Libris Geschiedenisprijs 2011. Dit is Radio 1.